Michael Jackson. Ja. Never felt so good. Een van de betere nummers van uh, uit het verleden. Of beter gezegd, het liedje is uitgekomen na zijn dood. Hè? Dat is het uh, nummer van Michael Jackson. Nou, uh, welkom in elk geval nogmaals in het, uh, in het tweede uur... hier van de Music Corner op de lokale omhoop Goorlen. Uh, heb ik even uitgelaten. Ze vonden het erg leuk. Ja, wij vonden het ook leuk. Ja, ze gingen toch nog eventjes een kijkje nemen bij die friettent... waar ze een dubbel frietje kregen. En ze gingen ook nog <lacht> eventjes uh, langs de koeien. Dus uh, <lacht> dat is in elk geval wel bijgebleven. Ja, yeah. ja wij zijn eigenlijk ook best benieuwd uh, hoe luisteraars het vonden. Mocht ja. u ons willen vertellen... dan kunt u ons altijd even bellen op 013 534 13. 4-4. En dan kunnen we het samen even over hebben. Wat u vond van Recordman, uh, of als je een keer wil boeken. Gewoon allerlei uh, ja, dingen die wij wel leuk vinden om te horen. Ja, en tips hè? zijn we ook uh, zeer toepasselijk ja. voor. Dus als mensen wat willen doorgeven, dan kan dat. Kan ook via de website lokaleomroepgoorle.nl. Daar staat ook een mailadres en dan kun je zo'n formulier invullen. En je kunt ook donateur worden, want uh, dan krijg je ook een DVD. Hè? Ja, ik heb hem al gehad. De DVD al ja. gehad? Oké, okay. nou in elk geval, uh, ja dat is allemaal mogelijk in elk geval via de website van de lokale oproepgehoorden.nl Ja, volgende week dan, uh, dan is er natuurlijk ook een musicorder, een beetje vooruitlopen daar naartoe. Dan hebben wij twee uur lang, uh, omdat het ook de laatste uitzending voor de zomerstop is bij uh, de lokale oproepgehoorden. Hebben we twee uur lang Michael Jackson, omdat het een dag na zijn sterfdag is. Ja, en gisteren was hier in Grollen de, ja. de het tribute of, of van ja, ja. zaterdag, Ja, dat was afgelopen zaterdag. Van de Michael Jackson Tribute Band. Het was een mooie optreden. Uh, Jij ja, bent er ik geweest. Ik, ik ben er inderdaad geweest. Ik heb het uh, allemaal aanschouwd. Zoals het zo mooi heet. En uh, ja, ik vond het... Uh, als ik heel kritisch mag zijn, ik vond het een mooie optreden. Ze zongen goed, was er was een leuke act bij. Maar ik had iets meer show verwacht. Ik had iets meer sensatie op het podium verwacht. Dus dat... Ja, ze hebben ook bijvoorbeeld de zombies van Triller niet gebruikt. Dat zou <laughs> ik dan weer doen, weet je wel. Ja. Dan zou ik best wel zombies aan het begin op het podium laten rondlopen... om de, de spanning op te bouwen. En dan in één keer dat muziekje van Triller, maar dat kwam niet. Ja. En uh, ja wat ze gedaan hebben was wel leuk, daar gaat het niet om. Maar ik had iets meer sensatie verwacht. En de speciale move? Speciale move deed hij kort, heel eventjes, één keer... En dat deed hij heel goed hoor. Mm -hmm. Ik doe het hem niet na, maar dat uh, ja, deed hij eigenlijk maar één keer. En hij had ook verschillende pakken aan, want hij liep regelmatig achter de bühne uh, tijdens het Midzomer, uh, uh, Midzomer Liep hij Naar de bühne uh, liep hij dan zeg maar achter de coulissen. En dan werden, waren er wat dansers die dan met de show verder gingen. En ja, en dan... ja, volgende week hebben we een bijzondere gast trouwens, die ja. alles weet van Michael Jackson. Inderdaad, ja, dat is Natasja. En, en we krijgen ook uh, bijzondere songs te horen van Michael Jackson, bijzondere ja. uitvoeringen. Ja, hele bijzondere uitvoeringen. Ik heb er een beetje de playlist gekeken, ik heb ook al wat geluisterd. En uh, ja, dat zijn eigenlijk, uh, ja zeg maar, natuurlijk komen er ook wel wat bekendere nummers voorbij van Michael Jackson, maar uh, ja, ook heel veel nummers die natuurlijk op YouTube al wel te vinden zijn, want YouTube, ja, daar kun je tegenwoordig alles vinden, dus daar staat alles ja. tegenwoordig wel op, hè. Het kan nooit zo geheim zijn of YouTube heeft het al eigenlijk. Dat is allemaal een beetje vreemd. Maar uh, ja, ik, ik, om even, even wat te vertellen bijvoorbeeld. Het liedje Triller. Ja, dat was eerst een hele andere versie. En het was ook eerst een hele andere titel. En dat gaan we volgende week ook allemaal laten horen. Dat oh, ik wou het net klokt. vragen, maar dan moet ik wachten tot morgen. Ja, leek. dat kan ik nog niet. Dit is een soort teaser dit, hè? Maar ook bijvoorbeeld dat hij met zijn muziekleraar aan de telefoon hangt. En dat hij daar gewoon via de telefoon aan, aan het stemtesten is. Met zijn, met zijn, met zijn, met zijn stemcoach. En uh, ja, zo, zo probeert hij eigenlijk een beetje zijn stem weer wat unieker te krijgen op dat moment. En omdat hij midden in de nacht in één keer opbelt met zijn stemkoos... dan hoor je denken, hi, this is Michael. Why are you calling me? Eh, snap je? Dan ja, ja. heeft hij in één keer inspiratie en dan wil hij dat gewoon in één keer kwijt. Mm -hmm. En ook Vince Price natuurlijk, hè, de man die we kennen van Thriller... met uh, Triller die hele mooie stem hè, die mm -hmm. daar in, dat in die videoclip zit. Uh, ja, daar heeft hij ook mee in de studio gezeten. Daar hebben ze ja, zeg maar spotjes mee opgenomen... En uh, ja, die opnames die kunnen we ook laten horen. Dus dat is eigenlijk best wel leuk. Want dan hoor je Michael Jackson ook, ah, ah, ah, ook mee lachen eventjes. <laughs> en uh, ja, het is eigenlijk ja, onvoorstelbaar goed en heel leuk om dat uh, terug te horen. Trots, er was een hele bijzondere uitzending aanstaande volgende week uh, maandag. Ik ja. word heel nieuwsgierig in ieder geval. Ja. Ben je ja. Michael Jackson fan ook, Lino? Of... Ik ken hem eigenlijk niet zo heel erg goed. Ik ja natuurlijk wel de bekendste nummers, maar... Mm -hmm. Ja, niet, niet dat ik echt zeg van, uh, ja, ik vind die moves leuk ja. en uh, sommige nummers. Maar heel goed kennen en wat, uh, ja, wat ze beweegredenen maken om wat voor muziek te maken. Ja. Nee, daar, daar weet ik eigenlijk te weinig vanaf Als je een liedje mag noemen, dat je zegt dat liedje schiet me nou te winnen. Eerlijk gezegd geen één. Maar ik ben slecht in titels, dus dat ligt okay. niet zo zeer aan Michael Jackson. Ja, nou, er zijn, er zijn heel veel feitjes, hè? Bijvoorbeeld Ben, dat weet Marcel oh, wel. Oh ja. ja, ja. Vertel. Nou ja, dat, dat is gewoon een heel mooi nummer. Ja, maar waar gaat hij over? Uh, volgens mij over een jongetje. Nee, over een rat. Oh, oké. Okay. <laughs> Was misschien een jongetjesrat, dat weet ja. ik niet. Ja, waarschijnlijk, ja. ben. Ja. En uh, daar, daar zingt hij over, hè. Want, uh, dat is volgens mij een beetje het verhaal erachter. Maar ja, dat is algemeen bekend. Dat is wereldwijd, iedereen weet dat. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die je van Michael Jackson niet weet. Uh, ik heb bijvoorbeeld een keer in de avond... omdat uh, uh, Natasja dan... Uh, die moest de telefoon opnemen. Toen werden we gebeld bijvoorbeeld door Jackie Jackson. Dus een van de leden van de Jacksons. En die ging ja. aan de telefoon... En, uh, want die had uh, ja, die avond een interview, want uh, Natasha die werkte dus ook voor andere radiostations in in de tijd, dus die moest nog wel eens interviews doen en dan vaak met wereldwijde artiesten. Uh, en uh, toen op de achtergrond hoorde hij af en toe Michael. <laughs> Dus uh, ja, wij mochten hem toen niet spreken, maar Jackie wel. En die hebben we toen, uh, zeg maar, geïnterviewd. En is dat ook opgenomen? Ik dat bedoel, toen, ook dat, dat je ja, Michael ja, op de achtergrond ja, hoorde? Ja, dat was toen, toen ook opgenomen en zo. Dat zijn ook de secret files. Maar die hoor je dan maandag niet. Dat is weer voor een volgende. Nou, volgend jaar bijvoorbeeld. Ja, dan ja. kunnen we dat weer doen. Ja. We gaan Goed. muziek draaien, geloof ik. Hè? En dan gaan we daarna ook nog even in het nieuws kijken wat vandaag ja. uh, in de krant stond. Ja, je had het net over Ben. Ik ja. denk van, nou, zullen nou, die maar eens gaan draaien? Ja, nou, goed. prachtig. Moeten we moeten er geen special van maken, die we. Nee, maar goed, Ben.